Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het zal waarschijnlijk zo'n drie weken duren. Op de plek van de ramp wordt uitgebreid onderzoek gedaan. En voor het eerst is er beeld van de volledig uitgebrande wrakken. De beelden laten goed zien dat er een enorme vuurzee moet zijn geweest. Op een provinciale weg in Zuid-Frankrijk botste een bus op een vrachtwagen... waarna beide voertuigen in brand vlogen.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 modderlawines. Staatssecretaris Dijkhoff van Justitie gaat morgen naar het Europees topoverleg over de vluchtelingencrisis. Landen als Servië, Kroatië en Slovenië kunnen de grote stroom vluchtelingen nauwelijks meer aan. En in Brussel proberen Europese regeringsleiders en staatshoofden een oplossing te vinden. Omdat Nederland vanaf 1 januari voorzitter wordt van de Europese Unie en migratie de komende tijd nog een belangrijk thema zal blijven, schuift Dijkhoff ook aan bij het overleg. De politie heeft bij invallen in zeven plaatsen in Noord-Brabant... honderden liters chemicaliën gevonden... die waarschijnlijk gebruikt zijn voor de productie van drugs. Ook lagen in loodsen en garages tientallen kilo's amfetamine. Drie mensen zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in... en productie van harddrugs. Agenten namen ook twee auto's... en duizenden euro's aan contanten in beslag... en ook zijn automatische vuurwapens gevonden. Het weer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 En we volgen alle tijden bij Siervent. In de jaren negentig had je WhatsApp. Ja, deze plaat inderdaad van de voornaam langs. En tegenwoordig hebben we WhatsApp. Ja, dat is weer wat anders, hè? Goed, we gaan lekker met de tijd mee. Het derde en uh, laatste uur. Ja, de nacht van de nacht komt er trouwens aan, uh, Albert-Jan. Nou, dat mag je de luisteraars en kijkers inmiddels even uitleggen wat dat is. Ja, het is een actie om, uh, jaarlijkse actie om, uh, zeg maar, uh, stroom te besparen. Dus er wordt er één nacht uh, door een gemeente minder licht gebruikt, bijvoorbeeld. En er zijn uh, diverse andere activiteiten in het donker. Oké. Okay. En ik heb even op de kaart gekeken van uh, doet Salford dit jaar mee, maar ik heb het niet gezien. Nee, we zitten vlak bij Schiphol natuurlijk. Ja, dat is wel handig. Ja, bij, bij, als het licht daaruit gaat, ja, ja, heb je een ja. probleem. Dat is, dat is waar, dat is waar. daar, ik kom niet zo ver. Nee, in de regio uh, gebeuren weinig activiteiten, maar uh, voor de rest in het land wordt uh, stilgestaan bij de nacht van de nacht. Goed, luisteraars en kijkers, inmiddels wij gaan door met het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Uh, de, hoofdmoot wordt, uh, uh, uh, uh, de hoofdmoot van het derde uur is niet wat minder dan Marcel Arens. Inmiddels aangeschoven, Marcel, welkom in de studio. Ja, goedemiddag wel bent... Jumbo. Jumbo. <laughs> jumbo. Ja, je bent inmiddels een week terug. Hij is inmiddels een week alweer, alweer een week terug. Maar volgens mij is hij nog niet helemaal geland. Want hij is uh, meegedaan aan de Kenia Classics. Een fietstocht over ruim 400 kilometer verspreid over een zestal dagen. Dwars door Tanzania en een stukje Kenia. En uh, hij heeft daar ze hebben daar geld uh, bijeen gefietst uh, voor uh, Fly Amref Flying Doctors... En ze hebben tijdens die fietstocht diverse projecten bezocht en bekeken. En je krijgt de indruk dat je dat behoorlijke indruk heeft achtergelaten. Ja, zeker weten. Daar gaan we zo meteen uitvoerig bij stilstaan. Uh, uiteraard Dier van de Week. Nou ja, hij is er toch. Dus hij kan het mooi ook weer even doen om half oh ja. vijf. Ja, heel nee, goed. Nee, hij nog vorige heel keer geoefend. Nee, heel goed. <lacht> Dier van de Week. Vorige week hadden we Harley-luisteraars. En we kunnen u mededelen dat Harley inmiddels een baas heeft gevonden. Dus dat is een feest voor Harley. En deze week hebben we Charlie in de aanbieding. Dus Marcel, ik zal je straks de tekst geven. Dat kan je even voorbereiden. Half vijf het dier van de week. En kwart voor vijf. Het, een tranentrekker van het eerste uur. Het is een herhaling. Maar inmiddels ja, de, de CFM gedichten van de week. Die hebben, ze gaan een eigen leven gaan leiden op Facebook. Met de diverse niet van de poes zijnde reacties. Dus hij gaat in de herhaling. En de titel is zeer gepast natuurlijk. Wees nou eens lief. Oh. Ja. Maar ook de nadruk op. Hè. Wees nou eens een hier lief. Dat het gedicht van de week. We schrijven nog even een stukje Pit Report. Want de kwalificatie van de Formule 1 van Amerika die staat op het punt te beginnen. Die begint om 5 uur. En morgenavond om 8 uur wordt de race vreden. Uiteraard live te volgen via de diverse sportkanalen. Maar goed, de, de hoofdmoot Marcel Arends. Maar eerst nog even een stukje muziek. Hier is go En stolde show. turn the lights back home now. Watching, watching.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 We used to have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 We used to have it all, but now it's all Zeg het nou even, Albert-Jan. Rob, je draait goede muziek. Rob, je draait goede ja, muziek. Uh, Dank je En je haar zit ook goed, Albert-Jan. <laughs> Dank je. Je <laughs> de Coldplay en Sky Full of Stars. <laughs> ja, uh, Naast ons uh, zit uh, Marcel. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Goedemiddag, Marcel. Welkom uh, terug in de studio. Uh, fysiek ben je een week geleden weer geland op uh, Schiphol uh, afgelopen zondag... na uh, zeven dagen uh, de Kenia Classics te hebben gefietst. We hebben je in de aanloop uh, naar deze fietsmarathon, kan ik wel zeggen... Uh, van dichtbij gevolgd met alle evenementen die je organiseerde... om uh, geld bij de een te, te fietsen en te organiseren voor het goede doel... Umbred Flying Doctors. En je hebt tijdens die Kenia Classics uh, in die zeven dagen... daar kom ik straks nog even uitvoerig op terug... tijdens de, de, de etappes, als we die even gaan bespreken. Maar uh, je hebt nu met eigen ogen kunnen aanschouwen... waar het geld van Umbred Flying Doctors heen gaat. Ja. Uh, je zei het al even in het voorgesprek... je bent wel terug, je bent ook alweer aan het werk... bij de RAI in Amsterdam... Ja. met je team, maar je hebt met je team... een heel ander gevoel als alle andere werknemers. Ja, dat is wel even... we zijn nog aangenaam verdoofd, om het zo maar even te zeggen. En je, je maakt je op een of andere manier toch anders druk... om dingen dan dat we dat daarvoor deden. Ja, want je hebt het nu van uh, dichtbij meegemaakt. Uh, uh, echt, je hebt er, hey, bij de bij op zoek geweest. Maar je ziet nu daadwerkelijk... wat Andre Flying Doctors met het geld doet... Ja. En met name heb je natuurlijk waterputten gezien. Ja. En je hebt met mensen gesproken die, die, die de situatie die daar wonen... en die de situatie kennen voordat die waterputten er waren. Ja. Kan je een beetje schetsen hoe dat, wat dat dan betekent, een waterput? Nou, een waterput betekent, betekent eigenlijk letterlijk leven. Uh, we hebben met een vrouw gesproken die voorheen geen water had. Althans niet in de buurt. Ze moest 15 kilometer lopen met een kind op de buik... en een, uh, een waterzak ton op de, op de hoofd of op de rug... Uh, om zo aan water te komen. Ze was de hele dag onderweg om een beetje water te halen. En zij had nu uh, water uit een kraan. En dat betekent dus gewoon echt leven. En veel minder ziektes, veel minder sterfte. Uh, en als je bij zo'n waterput staat en je spreekt met zo iemand. En dat betekent dat 3000 mensen daar in de buurt dus echt toegang tot water hebben. Dan, uh, dan is dat wel indrukwekkend. Dan, dan zie je dus inderdaad hè, waar, waar het geld heen gaat. En wat het geld uh, uh, uh, Bewerkstelligd. Ja. Voor, voor, je bent voornamelijk in Tanzania geweest. Ja. Je bent even, even de grens over geweest ja, naar we zijn, Kenia. We zijn een halve dag naar Kenia gegaan om daar ook een, een, een waterproject te bezoeken en een, een school te bezoeken. Ja, daar kom ik straks ook nog even op terug. <lacht> maar het gaat. Kijk, je, bedoel, je geeft wel. Het gaf je ook wel aan. Ook de reden waarom je meegedaan hebt aan die fietstocht. Want je geeft wel geld voor goede doelen, maar je wilt het nu zelf eens een keer aan een lijve ondervinden. Van, van, van gezicht tot gezicht, van verhaal op verhaal wat daadwerkelijk met dat geld gebeurt. Ja. Maar andere Flying Doctors moeten ontzettend blij met jullie zijn geweest. Dat denk ik wel. Want jullie hebben een heleboel geld uh, bij elkaar ja. gefietst. We hebben, we hebben met 79 mensen hebben wij uh, 523.000 euro bij elkaar gefietst. Ja, nou, dan word je even stil van. Ja. Want dat is een hele hoop geld. En uh, dat, gaat dan, dat wordt dan uh, ja, gerealiseerd in waterputten... Uh, ze kunnen ook patiënten overvliegen. Ja. Ze kunnen ook, uh, uh, dat ze niet dagen door de woestijn hoeven te banjeren. Uh, vond het, hoe voel je het fysiek? Uh... Kijk, het, is het mentale gedeelte. Ik denk dat dat veel meer impact heeft dan het fietsen. Maar uh, hoe ging het fietsen? Ja, met mentale heeft vele, vele malen meer impact. Het fietsen ging eigenlijk wel goed. We waren met z'n allen ook echt goed getraind. Uh, en het is geen wedstrijd. Dus we, kon, uh, we vertrokken om 8 uur op de fiets. En we kwamen meestal nou ja, tussen drie en vier. kwamen een beetje aan. Het lag een beetje aan hoe vaak je stopte. wat je zag. Um, en, en er zaten wel wat zware etappes tussen. dat je echt wel moest klimmen. en dat je echt wel even gevorderd werd. dat je echt aan de bak moest. Um, maar het was wel over te overzien. omdat je kon stoppen. En uh, ja, je fietst niet in één stuk door. Nee, nou, je fietst. Je, nou, je, je, je geeft je op. Je als team. of als rij heb je opgegeven. Daarnaast natuurlijk ook nog een heleboel andere mensen. zowel individueel als als groep. Ja. Maar uh, daar in het traject daarvoor hadden we het erover, van ja de ene fiets sneller dan de andere. Uh, hoe heeft zich dat in de praktijk uh, uh, uitgewerkt? Ja, dat, dat bleek ook zo te zijn. Wij starten soms wel met z'n tien of eigenlijk met z'n negenenzeventiger. Uh, en uiteindelijk begint fietsen bij elkaar en uiteindelijk trekt het wat uit elkaar... en dan wacht je weer op elkaar. En de mensen die een beetje even sterk zijn blijven toch wel bij elkaar fietsen... dat je niet alleen bent uh, als er schade is of als er wat gebeurt, wacht men op elkaar... En uiteindelijk bij de lunch zie je elkaar weer, je stad weer samen. En we hebben ook sommige dagen afgesproken. De vierde dag, de eerste drie dagen waren best wel pittig. De vierde dag was, waren we ook best wel een in, beetje moe. In, ja, en de verhouding was, nou uh, oké, okay, ja. en dan, En dan hebben we hebben afgesproken, we starten met z'n tiener gewoon achteraan. Blijven lekker bij elkaar. En bergop trekken we weer een beetje uit elkaar. Maar dan wacht je weer. Materiaalpech? Nee, nee, veel reuze mee. We hadden geen lekke banden. Ik geloof één stuk ventiel, een trapperstuk en ergens een stuur wat stuk. En verder niks. Ja, tenminste bij ons tien. Hè. Dus overal denk ik wel heel veel lekke banden ja, het mooie was, de thuisblijvers konden via een speciale app... Dan hebben we, oh nee, ja, via WhatsApp konden we wel. WhatsApp konden we dus, kregen we elke dag keurig een update... hoe laat jullie gestart waren en hoe laat jullie gefinished waren. De finish was altijd een beetje op, op gelijke tijden. Ja. Hè? En dan heb je zo'n dag achter de rug. Uh, uh, S'avonds uh, ja, zit je midden in, in, in de natuur. Ja, fantastisch. Je zit gewoon uh, aan een kampvuur onder de melkweg. en de, de dag een beetje na te beleven en te genieten. Want, want die filmpjes die elke dag gemaakt werden, die ook het thuisvond kon zien, ja. die kregen wij s'avonds ook te zien. Dus ja, één dag maak je eigenlijk twee dagen mee, maar volgens mij qua indrukken ben je, ben je uh, dus mentaal uh, veel langer weg geweest. Ja, ik, ik heb het gevoel je, dat wij... Je de, kwam ogen en ogen te kort, waarschijnlijk. Je, ja, je hebt zoveel indrukken qua natuur, qua mensen, qua projecten, dat je, dat je het gevoel hebt dat je gewoon een maand weg bent geweest. Dat je, je weet s'avonds op een gegeven moment niet meer wat je ochtends hebt gedaan, wat je allemaal gezien hebt. Het ja. wordt op een gegeven moment te veel. Dat, dat, zink, dat, dat, dat moet erg nog inzinken. Ik bedoel, je hebt dan al zo'n hele indrukwekkende dag achter de rug. S'avonds ja. kan je dan nog een keer de resultaten bekijken van zo'n dag. Maar je bent nu een week terug. Maar je zit volgens mij nog steeds met je, met je gedachten van... Uh, wat, ja. een, wat een verschil. Je moest maandagmorgen weer gelijk werken, hè? Ja, ja. Wat denk je dan als je al die blazers ziet? Ja, dat, <laughs> ja, dat valt wel even tegen. <laughs> maar ik denk dat de het hele, een hele groep dat heeft gehad. Als je dan uit, uit, uit als het ware gedropt in Tanzania. En dan op, na een week word je weer gedropt op de rij in Amsterdam. Ja, ja iedereen had wel een, een beetje aanpassings. Uh, ja, dat, dat best. Ja, is, ook, is ook niet zo raar. Want je denkt na, nou, je, als je nu een waterkraan opendraait, dan, dan denk je er toch anders over na. Ja, en wij maken ons druk als we in de supermarkt lopen dat onze merk niet is. Nee, ja. Dus, en je, hebt, je, hebt, je hebt jongetjes ontmoet. En dat, die foto heb je op je Facebook gezet. Die ja. is al lang blij met een touwtje. Ja. En daar kunnen ze de hele dag blij mee zijn. En de kinderen zijn zo puur en gelukkig eigenlijk. Het is ja. zo mooi om te zien. En, en ze lachen echt de hele dag. En dat is aanstekelijk hoor. Want wij hebben ook met de Tien alleen maar gelachen. Goed, we gaan even naar de muziek. En dan gaan we de etappes bespreken. De muziek was van Narada Markenwolder. Je hoorde uh, Give Me, Kimmy, Kimmy. Het is twee minuten voor half vijf geworden. Goedemiddag en welkom bij CFM. 24 uur per dag radio en tv vanuit Zalvert AC. En Albert Jan die uh, praat door met de gast van vanmiddag. De DNA-studie in het teken van uh, Marcel Arends. En zijn ervaringen rondom de Kenia Classic. Goed, uh, uh, 10 oktober kwam je aan uh, in Tanzania. En toen zei, hij, moest u hij nog een eindje rijden naar de Kia Lodge. Daar begon het hele verhaal. De, voor, de, de morgen daarop, officiële flag off. Ja. Wat betekent dat? Dat betekent gewoon de officiële start. Oké, okay. dat is goed. En, en de bekendmaking van een nieuwe naam. Van de Kenia Classic naar de Africa Classic. Uh, kan je de luisteraars een kort schetsen waarom die naam verandert? Ja, de, de, de oorspronkelijke route ging door Kenia. Uh, die is vanwege veiligheidsredenen verplaatst naar Tanzania. Uh, dus dan wordt het op een gegeven moment een beetje gek om het nog Kenia Classic te noemen. En nu is het de Africa Classic geworden, omdat ze ook uh, grote ja. plannen hebben. Oké, okay, maar ja, ik, ik snap die naamswijziging, snap ik dus. Want uh, ja, Kenia Classic, als je als je met Kenia, maar uit veiligheidsoverwegingen, voornamelijk in Tanzania, uh, gefietst. En uh, toen kwam je op een gegeven moment in Moshi aan uh, het waterproject van M.R.F. Fly Doctors. We hebben het al even over ja. gehad. Je hebt die mevrouw echt gesproken die de periode kent dat er dus nog geen waterpompen waren. En wat het voor hun betekent als er wel een waterpomp is. Ja. Dus eh, ontzettend belangrijk. Wat kost een waterpomp? Heb je een idee? Ik heb geen flauw. Eh, maar ik denk dat ik voor het bedrag wat jullie bij elkaar gefietst hebben... Daar moet, zo wat Daar moet je heel wat waterpompen. Waterpomp. En een, heel, een heleboel mensen ja. een stuk hygiëne en uh, een stuk ja, uh, levensvreugde uh, geven. Uh, de dag erop. Lake Challa. Toen ben je uh, vlakbij de grens bij Kenia geweest. Ja. En dan had je de railway track. Railway track. Ja. En de, dat is een spoorlijn die, die nog ja, actief de, de, is of niet? Nee, dat is een inactieve spoorlijn tenminste. Hij, hij zag er heel inactief uit. <laughs> dus die werd niet meer gebruikt. Maar zijn we een paar keer zijn we daar overheen gefietst. Dus niet echt langs het spoor gefietst. Maar die zijn we een paar keer tegengekomen. En uiteindelijk zijn we bij Lake Chala geëindigd. En dat, dat lake is eigenlijk de grens loopt dwars door dat meer heen. Oké. Okay, en uh, toen op een gegeven moment ja, onderweg bavianen, uh, eh? ja. savannes uh, en, en van alles. En wilde dieren... Prachtige natuur. Er zijn hele mooie foto's van gemaakt door een professionele fotograaf. Ja, door Arthur van, uh, van Lola Coffee and Bikes uit Den Haag. En uh, die, waar, waar kunnen eventuele mensen die foto's op terugvinden? Op een website of op nou, Facebook? Die komen straks te staan op de website van uh, kenyplastic.com. En uh, van Arthur heeft een paar gepost nu op, uh, op zijn Facebook-site van Lola Bikes. Coffee. En waar ik zeker even naartoe wil, is naar de Koninginnenrit... Ja. Bedoel, het lijkt de Tour de France wel. Ja. Maar dat was, Zo uh, voelde ik uh, het ook al die dag. dag. Ja, dat ja, geloof ik ook. Want het was de dertiende. Een etappe van 64 kilometer met een uh, behoorlijke hoogteverschillen. Ja. Dus dat was de, vandaar de naam ook Koninginnenrit. Ja. Die uh, was pittig. Die was heel pittig. We begonnen s ochtends echt vanaf, vanaf 0 meter te klimmen. We moesten geloof ik 5, 6 kilometer echt, echt straf omhoog klimmen. Alleen tijdens klimmen had je uitzicht gaan. Je fietste eigenlijk recht op de Kilimanjaro af. Dus dat was wel waanzinnig Dat afleiding. was een richtpunt. Ja, en een goede afleiding om boven te komen. Ja, dat moet, dat moet ook geweldig uh, indruk hebben. Of die natuur moet ook geweldig indruk op u hebben ja, gemaakt. Ja, enorm. En heel veel verscheidenheid. Een grote verscheidenheid aan natuur. Elke elk uur, elke twee uur was gewoon totaal anders. Maar veel stof. veel stof. Heel veel stof. Heel veel stof. Want ik heb foto's gezien dat ze, dat ze het gezicht uh, bijna helemaal bedekt hadden. Ja, ja, en dat moest ook wel. Ik denk, ik denk dat het nog wel ergens in mijn oren en mijn neus zit. Dat, dat, dat, dat ik krijg het er voorlopig niet uit, denk ik. En de finish was in snowcamp en dan zoals je ook al aangaf, dan kom je eindelijk op zo'n finishplaats aan ja. en dan is het uh, iedereen van de fiets af, moe, ja, moe en dan voldaan een uh, biertje drinken. Toch wel even lekker. Toch wel even lekker een biertje. En dat was kampvuur, was, uh, kampvuur biertje. Lekker. En dan, je, je zei het al van, dan, dan, dan bekeken jullie de film van de dag die jullie hadden afgelegd. Ja. Uh, en dan lekker een bierkamvuurtje. En dan moe en voldaan naar bed. En de volgende morgen weer vroeg. Appel. Ja, zes uur. Zes uur. Zes uur op. Zeven uur moest de koffer klaarstaan. Dus je legde s'avonds netjes je fietskleren klaar. Dat je als je wakker werd in je fietskleren kon springen. Ja. Kon je de koffer op zijn plek zetten. Uh, ontbijten en op de fiets springen. Goed, ja. Dat, uh, je hebt school bezocht. Ja. ja waanzin... Ik heb de beelden de de, de gezien. Ze waren voor jullie aan het dansen. Ja. Je... Wordt, de, de, de, waanzinnig indrukwekkend. Eh... Uh... Op een gegeven moment uh, zijn jullie ook door het Maasai langs geweest. Ja, we hebben zelfs uh, de. Ik weet niet meer welke nacht het was, maar. Nou, het mij was de ene het, Even kijken, dag. het was op de 15e op de 16e. Ja, die, die, die nacht. <laughs> ja, die uh, nacht. We, we zijn echt door een Maasai-gebied gefietst. Dus je, je, je, je, je komt ze ook tegen, zeg maar, in de in middle of nowhere. En je stopt dan ook om te kijken of ze Engels praten. En als ze Engels praten, maak je gewoon een praatje. Ja. Dat was wel heel. Inter echt interessant en indrukwekkend. En uh, uiteindelijk kwamen we in een klein Maasai-dorpje aan. En daar hebben we gewoon ons tentenkamp op geslagen. Dus wij sliepen gewoon in een Maasai-dorp. Ja, ik bedoel, als, als leek. bedoel ik, ik De Maasai, als je ziet, die gaan allemaal dansen... maar die proberen altijd zo hoog mogelijk te springen. Ja, ja klopt. Dat dat we, dat... <laughs> en ze springen echt hoog. <laughs> ze springen echt hoog. <laughs> er zijn een aantal geweest die hebben geprobeerd mee te doen... maar ik was zo hoog Maar die, die dankbaarheid, die spreekt er wel uit, hè? Dat ja. jullie dat... Uh, ook die kinderen, die school uh, en zo. Ze, zijn, ze hebben ongetwijfeld... Geïnformeerd waarvoor jullie dan fietsen en ja. waarvoor jullie het allemaal doen. Ja, dus, dat, dus, dat, dus Dus taalbarrières vallen eigenlijk weg, want uh, je bent gewoon één op één uh, met ja, de mensen je, in contact. Ja, en je, en je speelt gewoon met ze. We hebben ook, dat was natuurlijk een school, daar waren wij aangekondigd. Dus dan heb je echt ontvangst en dan, dan hebben ze echt een mooi liedje voor je en dansen. Dat echt wel wat je echt wel diep raakt. Ja, dat komt binnen. Ja, maar we, we fietsen ook onderweg, kwamen we ook een schooltje tegen. En dan zijn we ook gewoon gestopt, en, en die wisten dat natuurlijk niet. Dus die kwamen echt vanuit achter een boom met een groepje kijken. Van, van wat wat, is wat is dit? gebeurt hier? En dan steeds, wat? steeds dichterbij en dichterbij. En op een gegeven moment aanraken. En ze gingen op de fiets fietsen. Dus met meelopen en op zadel laten zitten. Ze gingen aan je, aan je haren, aan, je, aan, je, aan, je, aan mijn baard voelen. Van wat, wat is dit allemaal? Ja. En uiteindelijk hebben we gewoon met ze gespeeld en dansjes gedaan. Grandioos. Uh, dan op een gegeven moment... ja. Uh, als het goed is, hebben je ook nog brieven en kaarten van familie en kennis gehad. Heb jij ook nog post gehad? Ik heb ook ik heb nog post gehad, ja. Hier is alles goed. En dat is het belangrijkste. Ja, ja, ja. Hoe is het met jou? Ja, ja, wel, wel leuk om post te krijgen. Het ja, was, ja. was wel goed georganiseerd. Je ja, hebt een heel begeleidingsteam wat, wat meereist. En uh, wat, wat de zaak in de gaten houdt. Ja, ja, er was een team die echt de tenten verplaatst. Het was echt een groot team. echt Heel goed geregeld. En, en sowieso alles, de hele organisatie was... was tot in de puntjes, echt gewoon af. Goed, uh, dan uh, de laatste dag kom je aan in. Nu komt hij, Norar Shuai. -shu ja, een ja, hele bekende plek. Ja, een hele bekende plek. Maar <gül> daar, daar hadden ze een zwembad? Nou, zwembad was een, een natural spring, een hot spring. Ja. Dat wil zeggen dat, dat je een soort paradijs kwam met warm water. Dus het eerste wat je deed was je fiets opzij gooien en gewoon dat water induiken met fietspak en al. Oké. Okay beetje het stof eraf proberen. beetje het stof, ja. Maar <laughs> Goed, nee, dat was dus een beetje globaal indrukwekkend. Je bent de week terug, je bent er eigenlijk nog niet. Omdat je die indrukken moet, moet verwerken. Ja. We gaan straks nog even verder. We gaan nu even weer terug naar de muziek. Ja, is zo meteen even het dier van de week ertussen tussendoor. Ja, ja. Marcel. Met onze gastpresentator Marcel Ja, ja. ja. Maar eerst Shakira en uh, Wakka Wakka. During it's so choosing your bottle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle.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 Time for Africa. Listen to your guy, this is our motto. Your time to shine. Zo draaien ze deze plaat elke dag, zeiden? je dat nou? Elke dag. Elke dag. Dit, dit. Om jullie te blijven enthousiasmeren gewoon. Ja, we kregen elke avond een uh, fotoreportage van Arthur. En dan uh, werd dit uh, liedje bijgedraaid. Dus dit, uh, dit vergeet ik nooit meer, denk ik. Shakira. Ja. Rob, wat ben jij toch goed in je muziekkeuze? Ja, hij heeft het Onglof. me ingefluisterd, hoor. Dus, uh, oh, oh, <laughs> we we hadden gisteren gisteravond voorwerk over. Ja. Oh, voorwerken? Oh ja, maar dat was een, voor mij te laat. Ja, voor mij te laat. Ja, dat is voor mij te laat. halen we straks weer in. <laughs> goed. Terug naar de realiteit. Terug naar de werkelijkheid. Terug naar het dier van de week. Ja, daar komt hij aan, Charlie. Charlie, lekker dan, dier van de week. Ik had eigenlijk al een zebra verwacht, maar dat is het niet geworden. Uh, Charlie is een, uh, een, een kleine jachthond van een, uh, van een jaartje of zeven. Het is een druk baasje. Uh, hij, uh, hij zoekt een huis, een, een, een rustig huis met regelmaat. Uh, waar geen andere dieren zijn, want hij is nogal wiskultuurig naar andere dieren toe. Soms uh, is hij heel enthousiast en de andere keer snout hij ze meteen af. Uh, dus dat, dat, dat, dat gaat niet werken als er een kat nee. in de buurt zit. Dan, dan, uh, dat, dat, dat werkt gewoon niet. Uh, hij zoekt een huis veel, uh, dus met veel regelmaat. Uh, en waar hij niet heel veel alleen is. Hij is niet gewend om alleen te zijn. Dus als je hem toch alleen wil laten, dan moet je het heel langzaam opbouwen. En dan, dan leert hij dat uiteindelijk wel aan. Uh, dus ja, als je een, een hondje zoekt uh, die overal voorin is. Uh, want hij is wel heel sportief en heel speels. Hij uh, vindt het leuk om dingen te zoeken. En als je niet met hem speelt, dan gaat hij zelf wat verzinnen. Maar ja, dan, dan moet je eigenlijk gewoon met hem spelen. Uh, dus ja, hij zoekt een stabiele omgeving en, uh, en een nieuw huis. En waar verblijft uh, Charlie momenteel? Charlie verblijft momenteel in het uh, uh, dierenthuis Scannemeland. Kennermeland. Uh, aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. En telefonisch telefonisch te bereiken op. Telefonisch te bereiken op 023 5713 3x8. Die verton ik niet, mag dan een keer. 571, 3 en drie keer acht. Of kijk ook even op uh, wwdierenthuis Want ook Charlie verdient een thuis. thuis. Zo was het. dier van de week. Dankjewel, uh, Marcel. Ja, gaan we nog even door, uh, babblen, of uh, wil je meteen de nee, plaat hebben? Uh, we gaan voor uh, dicht nee, van de dag. Ja, nee, we gaan even doorbabbelen. Even doorbabbelen. Uh, door, babbelen door, door nee. Want dan kan, uh, kan hij vast de, de, de, de vergaderkamer om vijf uur klaarzetten. <laughs> Goed, eh. Uh, Zeven intensieve dagen. Het gevoel dat je drie weken bent weg geweest. En je bent nog bezig om de indrukken uh, te verwerken. Is het uh, de reis geweest die je had verwacht in de aanloop? Want je hebt een hele lange aanloop gehad. Ja, hè, met, met al die evenementen om sponsorgelden te krijgen. Uh, heeft het, uh, is, het, is het de week geweest die je had verwacht? Nee. Helemaal meer dan dat. Het is uh, zo, zo onver, onverwacht overweldigend geweest. Je, je, verwacht, je verwacht dat je fysiek... Uh, uh, uh, gevorderd wordt. Je verwacht wel wat emotie. Uh, ja. En je verwacht mooie natuur. Maar zo'n compleet plaatje met de weg er naartoe. Dus de energie van het sponsorwerven En wat je krijgt weer energie voor terug. En dan daar met, met emotie, fysieke uitdaging. Uh, uh, echt ook een hoop lol. Want we hebben, ik, ik, ik denk dat ik in een week tijd nog nooit zoveel gelachen heb. Oké, okay, nou, dat, uh, dat is goed. En, ja, je... en, en dan. Je, dat, dat, dat hele pakket uh, is, is zo overweldigend. Dat, dat is echt boven verwachting. Ver boven ja, want je, je, je kan het in één zin samenvatten. Het is, het is veel meer geweest dan dat je ervan had verwacht. Maar ja. de, daar zit zo achter die ene zin zit een heel verhaal. Ja. En daar ben je nog steeds mee bezig om dat, om dat toch een beetje op een rij te zetten, denk ik. Ja, ja, maar doordat je de hele week ben je natuurlijk mee bezig. En je vertelt het aan iedereen. Dus langzaam maar zeker valt alles wel een beetje op zijn plekje. Maar ja. dat duurt gewoon even. Ga je met de, de groep nog een soort uh, eindevaluatie doen? Of... Zeker, we hebben maandag al meteen met z'n allen geluncht. <laughs> en van de week alweer geborreld Dus dat, dat komt wel goed nee, Er komt echt een reunie op 29 november Vanuit de Kenia Classic ja. Dus daadwerkelijk met, daar kunnen, kunnen alle deelnemers naartoe um, En wij gaan volgens mij die week daarvoor Met z'n tienen bij iemand thuis eten Om nog een keer door de foto's heen te gaan Nog een keer te lachen ja. en alles nog een keer te beleven ja, in, in jouw vakjargon noem je dat after sales ja. Geloof ik <laughs> Maar dit is, dit is meer after sales Dan dat je, dat je had verwacht Ja Geweldig dat je, dat je ons, uh, ons uh, hebt willen meelopen... Uh, laten lopen met de voorbereiding, de reis zelf... en met, uh, met dit interview. Uh, nu weer, ja, langzaam weer terug met twee benen op de grond. Mm -hmm. uh, even afstand nemen. Hopen op slecht weer dat je even kan kitesurven waarschijnlijk. Ja, een beetje wind zo een keertje. Ja. Nee. Maar goed, vanochtend al lekker gefietst. Goed. Uh, we zijn geweldig onder de indruk gekomen van jouw uh, reis... en jouw reisverslag. Mm -hmm. En uh, ja, namens alle inwoners van Tanzania en Kenia... En namens Flying Doctors. Bedankt voor je inzet en uh, we spreken elkaar. En, en jullie ontzettend bedankt voor het volgen. Uh, Asante Asana. Jumbo Jumbo. Dank jullie wel. Tot Dank je wel, Marcel. Hartstikke goed. <laughs> en zo dadelijk het gedicht van de dag bij CFM. Ja, Willem, hij komt eraan. Can you feel it?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 Ja, Marcel, die blijft er nog even bij. Waarschijnlijk voor het gedicht van de dag, hè, Marcel? Zeker weten. Ja, ja, ja, ja, want daar gaat hij aankomen. Het gedicht van de dag op CFM. Hier is Albert Jan. Wees nou eens lief. Of heb je genoeg van ons twee? Wees nou eens lief. Of heb ik iets fout gedaan? Wees nou eens lief. Of is er tussen ons geen gerief? Voorbij. Is alles voorbij? Zomaar opeens? Voor jou en voor mij? Als je nu gaat, hoef je nooit meer terug bij mij. En dan is er maar eentje fout. En dat, dat ben jij. Wees nou eens lief. En speel niet langer meer met mij. Kom, wees nou eens lief. Hoe moeilijk kan dat zijn? Want je kost mij met jouw streken veel te veel pijn. Voorbij. Is alles voorbij? Zomaar opeens? Voor jou? En voor mij? Als je nu gaat, hoef ik jou nooit meer terug bij mij. En dan, en dan is er maar eentje fout. Ja, ja. Dat ben jij. Oh, ik voel me hier zo alleen... zonder jouw liefde die verdween. Je staat nu alleen. Ik ga met mijn hart wel ergens anders heen. Zomaar, opeens voor jou en mij... is alles, alles nu voorbij. Als je nu gaat, hoef ik je nooit meer terug bij mij. En dan, ja, dan is er maar eentje fout... En dat ben jij. Wees nou eens lief. Of vind je mij niet goed genoeg voor jou? Vandaar deze laatste, allerlaatste poëtische brief. Je hoort hem weer bij CfM, het gedicht van de dag... En vandaag was het gedicht van de dag... Wees nou eens lief. Ja, daar moeten we eigenlijk helemaal niet bij lachen. Want het gebeurt toch hoor. I've got take a little time. A little time to think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 Me Na nou, dat mooie gedicht van de dag, Wees Nou Eens Lief, voor je deze zin van Forner en I Wanna Know What, what love, love Is. is. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, zo dadelijk zit Fred weer met Entertainment for You. Hij is er klaar voor. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Goedemiddag. En hey, weet je wie die vandaag in de uitzending heeft? Nee. Mick Harren. Meen je niet? Ja, echt waar. Fred, echt waar? Heb je, ja? Mick Harren. Hey, hey, hebben we daar niet een cd'tje van liggen? Ja, nee, je krijgt zo meteen genoeg muziek van hem te horen, waarschijnlijk. Oké, okay, handtekeningen vragen. Even gesigneerde cd-regelen. Uh, Mick Harren, die ja. treedt uh, trouwens uh, geregeld op... Uh, is voor tijdens de uh, Hazesavonden. Wist jij dat, of niet? Uh, geregeld, ja. Ja, geregeld. Elk, uh, elk jaar hebben we een Hazesavond uh, georganiseerd door Kees. En als uh, Mick Harren nog even tijd heeft... komt hij dan zeker langs op uh, die avond. En dan uh, gaat hij ook nog een mopje zingen. Daar heb ik een paar keer van uh, mee mogen genieten. En dat klinkt goed, hoor. Is er dadelijk dus na vijf uur meer over Mick Harren Tijdens Entertainment for You bij Fred Hij is er weer Ja Ja dus Zo is het na nou. nog twee platen En een van die twee is uh, omdat Sinterklaas op 15 november in Sanford aankomt Ik weet toch zeker Sinterklaas niet Ik wil een broertje en een mooie rode fiets En een hele grote teddybeer, maar meestal krijg ik niet Ik wil een racebaan en een nieuwe toverdoos Hoewel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader altijd boos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 Dus terug bij Sinterklaas niet. Sinterklaas. Dat was ik weer. Ja, je bent er zeker zitten, ik was niet. Ja, dan, ja, ja mooi, mooi. Mooi, zijn we allemaal nog compleet. <laughs> Zo. <laughs> Zo, dan het einde van dit programma Zandvoort op zaterdag. Nou, zitten zitten weer op. Ja, maar uh, Formule 1 fans, ja. Pit oh, re ja. Pit Report ja. heeft zich Dankjewel, Marcel. Daar hebben we het straks uit het werkoverleg wel even over. we. Uh, vijf uur kwalificatie voor de grote prijs van Amerika voor de Formule 1. En morgenavond om acht uur de race op de diverse sportkanalen natuurlijk te volgen. En wij hebben natuurlijk morgen op Zandvoort, op zondag... hebben wij de startopstelling. En natuurlijk er nog veel meer. Zo is het, we zijn er morgen weer. Tot morgen en zometeen veel plezier bij Frits. Dag! Doe doei! doei. doei. doei. Really Kruisjes! En turn out for the best.